avond luisteraars, of goedemorgen, of goedemiddag, of, of wat vertuigd, het dan ook. Dit is een uh, podcast-uitzending van Alloa Radio met uh, ondergetekende DJ Jaap. Oké, okay, mensen, waar gaan we het over hebben? Uh, vandaag. Ja, dit wordt een uh, iets langere uitzending als de vorige, want die was iets van een kwartiertje, of weet ik veel wat. Maar ik wil het nu wat langer maken. Hoe lang het wordt, dat weet ik niet. Maar ik wil het een beetje omluisteren met wat leuke muziek, zoals uh, Sinental, met uh, Relax, wat je nu op de achtergrond hoort. Oké, okay, um, het is nu week... Ja, wat voor week is het nu, jongens? Ik Moet Even kijken, week, drie... nee, week 42. Deze opname dateert van... Donderdag 15 oktober 2015. En elke week gaan we een, uh, een onderwerp aansnijden of wat dan ook. En uh, dan kunnen jullie uh, luisteren naar Believen. Je kan het downloaden vanaf uh, Facebook en Twitter. En dan kan je het via je mp3 spelertje op de fiets of in de auto of thuis of op je werk... Lekker luisteren wanneer je wil. En maakt niet uit welk tijdstip. We zijn altijd te beluisteren. En uh, ja jongens. Uh, het is nog een uh, hoge geluidskwaliteit. Ook nog eens een keer 128 kbit. De muziek is stereo. Dus jullie komen niks tekort. En als je uh, ja, geen genoegen neemt met 128 kbit. Dan zou ik zeggen... Sluit hem niet op je dure stereo aan. Maar luister gewoon via je computer. Of je mp3 spelertje. Je portable mp3 spelertje. Dan is de kwaliteit altijd nog beter. Zoals op een hele dure stereo van 300 watt. Want dan, ja, dan klinkt het altijd wel wat minder natuurlijk. En het kost natuurlijk een heleboel uh, geluidscapaciteit. Dus ja, dat is de kwaliteit ook wat minder. De muziek is ook alweer afgelopen zie ik. Nou oké. Okay. Goed, uh, waar gaan we het vandaag over hebben deze week, week 42? Ja, ik zat zo te denken. Ja, wat uh, klootjesvolk, ja, het komt natuurlijk van de rijk al vroeger. We werden het gewone burgerij, dat, dat, dat waren maar. Uh, uh, ja, het klootjesvolk, het domme, het domme arbeidersvolk. Hè, die... Uh, die hoef je niks bij te brengen, want dat snappen ze toch niet. Die stomme boeren en die achterlijke arbeiders. Zo dacht men vroeger, hè, echt hè, serieus. Totdat het socialisme eh, eind eh, 19e eeuw, begin 20e eeuw in opkomst kwam. En eh, ja, gelukkig eh, is West-Europa gevrijwaard, gevrijwaard van het communisme. Maar je had wel het socialisme. En het socialisme had best wel goede kanten. Het heeft ook zijn kwalijke kanten, maar dat heeft rechts ook. Je hebt natuurlijk ook het fascisme. En Je hebt het rechtsliberalisme, dat is wat gematigder. Maar ja, die is ook weer niet zo vriendelijk voor de gewone werkende een man of vrouw. Dus uh, ja, uh, we hebben ook nog wel wat middengroepen die uh, proberen met alle winden mee te waaien, zoals deze 6 zeg, maar dat, dat lukt zo alleen niet altijd. Daarom is het de ene keer de partij wat populairder dan de andere keer, omdat er gewoon geen alternatief is. Maar ja goed, we gaan het niet over politiek hebben, maar gewoon over het klootjesvolk. En wat is nou een klootjesvolk? Ja, je kan bijvoorbeeld kijken, dat beeld wat ik heb, en u moet het me niet kwalijk nemen als je je aangesproken voelt. Dat zijn van die huisschouwen die de hele dag alleen maar uh, zitten te beppen. En uh, over uh, hele simpele dingen. Waarvan ik denk, ja jongens, uh, als je een beetje intellect heb... dan heb je het ook wel eens over politiek... of zo, weet je wel. En dan niet dat domme gelul over... Eh, over die vluchtelingen... of over... moslims. Dat is allemaal dom arbeiders... dom volksgelul allemaal. Dat gaat nergens over. Want dat wordt alleen maar gebruikt... om de mensen af te leiden van de werkelijke problemen. Dat wil ik jullie wel even meegeven. Ik hoop... Eh, uh, uh, ik wil jullie wel even wat bijbrengen. Natuurlijk dan niet dat ik alles weet. Maar ik zeg gewoon vanuit mijn eigen standpunt. En sommige mensen verwijten mij uh, dat ik Jan Roos naap. Dat is gelul. Ik zeg gewoon mijn eigen mening. En Jan Roos is Jan Roos. En DJ Jaap is DJ Jaap. Dat ben ik. En ik ben vaak met heel veel dingen eens met wat hij zegt. Ik vind het ook leuk wat die man doet. Een beetje provoceren mag. Kijk vroeger... Uh, ik weet nog in de jaren 60 en 70, en een deel van de jaren 80 ook nog wel, was de linkse kliek, die altijd maar provoceerde tegen rechts. Iedereen die een goede baan had, of iedereen die geld had, of die gelovige was, hè, christelijk of katholiek, daar werd dan de draak mee gestoken. Nou, dat moet je tegenwoordig doen uh, andersom, hè. En uh, heb het vooral niet over de islam of uh, Want uh, dan ben je ineens een fascist, weet je wel. Terwijl ze hetzelfde deden, andersom, vroeger. Hè. De VARA bijvoorbeeld, de VPRO viel nogal mee. De, de, de, maar de VARA was vooral erg tegen de kerk... en tegen uh, al die middenstanders, hè, die, de groenteboer en de sigarenboer... dat waren allemaal oplichters... die uh, de centen uit de mensen hun zak klopten... Terwijl ze godverdomme 80 uur per week werken. Ja? Die werkte nog veel harder dan de arbeider. Want die zat om vijf uur al, al uh, achter zijn boerenkool met zijn luie kont. Hè? Die hoefde maar acht uur per dag te werken. Zaterdags en zondags. Als ze geluk hadden, hadden ze natuurlijk zaterdags ook vrij. Hadden die domme socialistische arbeiders. Uh, konden ze doen wat ze wilden. Terwijl de slager en de groenteboer zes dagen in de week werkten. 80 uur per week. Hè? Want uh, ja, als de winkel gesloten werd... ...dan uh, moesten de mensen ook nog eens een keertje... Um, ...natuurlijk de administratie bijhouden. Hè? Je had dan de dagelijkse administratiewerk. En soms deed moeder de vrouw dat. En uh, ja, één keer in de week... ...dan, uh, dan werd natuurlijk het hele week uh, inkomen... ...bij elkaar in kaart gebracht... ...en was er geïmporteerd moest worden... Uh, wat dan verkocht was, uh, uh, dan, uh, hoe noemen ze dat ook weer? Ja, hoe noemen ze dat ook weer? Dan gaan ze dan uh, de boel even checken. Nou, dat is dan verkocht, dus dat moet er weer in gekocht worden. En dat moet ook allemaal rekening mee gaan worden. En de BTW natuurlijk, werd ook berekend. En, uh, en vergeet niet dat een kleine middenstander als je eigenlijk blauw betaalt aan belasting, dat hoeft die kutarbeider niet te betalen niet, uh, niet hoor. Die heeft gewoon zijn vaste last. Hij wordt gewoon via zijn baas geregeld. Nou, wat mij betreft, moeten ze dat lekker zelf regelen. Maar daar zijn die stomme kutarbeiders veel te dom voor. Dat achterlijke klootjesvolk met een LTS en een MAVO. Ja, want dat zijn jullie. He? Voel je maar lekker aangesproken. Nou, jullie kunnen niks zeggen. Want ik ben nog lager opgeleid dan jullie. Dus, maar ik heb wel hersens. Jullie niet. Jullie zijn gewoon stomme kutarbeiders. Dat zal ik er eens even bij zeggen. Elke dag naar goede tijden, slechte tijden kijken. En dan lopen ze zich druk te maken omdat uh, Ludo uh, iets aan zijn nieren heeft. Of, uh, of over dat domme voetbal, dat domme volkssport wat voetbal heet. Nou, ik ben blij dat Nederland het niet gehaald heeft. Hebben we hebben tenminste rust in de tent hier in, op, op het Jongbloedplein in het Laakkwartier hier vlakbij. In Den Haag dus. Hè? Dus daar zijn we in ieder geval vanaf. Dus die relschoppers hebben geen reden meer om uh, een iets hier in deze keurige buurt van te maken. Want het meeste gaai is, wat hier relen komt schoppen, komt namelijk niet eens uit het laak wat aan deelt, 10%. Maar ja, hè? er zijn zelfs uit Rotterdam en Amsterdam die hier keet lopen trappen. Hè? Dus uh, ja, die zijn er ook. Dus het is niet dat oh, uh, dat oude laak, dat is er zoiets in, nee. Dat zijn mensen van af net als in het Schilderswijk van uh, afgelopen zomer. Ruim de helft kwam niet eens uit het Schilderswijk. Dus uh, laten we gewoon, uh, gewoon eerlijk zeggen waar het op staat, mensen. En als ik het er niet mee eens ben, dan is dat dan jammer. Maar ik zeg gewoon, mijn opinie. Hè? En, en heb ik het fout en is dat uh, wetenschappelijk uh, te weerleggen. Oké, okay, dan geef ik mijn fout toe. Natuurlijk, ik bedoel, ik sta ook open voor kritiek hoor. Ik bedoel, je mag me een klootzak vinden of een lul of een uh, weet ik veel wat. Het maakt mij allemaal niet uit, dat mag allemaal. En als je gelijk hebt, heb je gelijk. Heb je geen gelijk, dan krijg je geen gelijk. Heel simpel. En kom niet uh, met bedreigingen van dit of dat. Ik maak je dood of zus of zo, want als je dat gaat doen... De, dan ga ik nog niet eens aangifte doen, want ik vind het gewoon te zielig voor woorden. Ik vind het gewoon zielig als je mij gaat bedreigen. Kijk, ik ben het ook niet eens met de gang van zaken wat betreft de vreemdelingenopvang. Maar om nou uh, uh, vuurwerkbommen te gooien naar, naar asielzoekers of uh, ja, dat soort gekke dingen, dat slaat nergens op. Je mag daar best tegen zijn. Maar ja, kijk, als je je zorgen maakt om je dochters of uh, de vaardigheid in de buurt, kan ik me voorstellen. Want uh, ja, er zitten natuurlijk ook een stelletje mafketels tussen natuurlijk, niet allemaal. Maar er zijn ook heel veel hoogopgeleide mensen tussen. Maar eigenlijk, begin ik af te dwalen, het ging eigenlijk over het klootjesvolk. Nou, klootjesvolk, zo werd het volk het gewone boeren, nou ja, de burger eigenlijk meer genoemd Die de slagen opgeleid waren. Die, die, ja, die, die heel uh, eenvoudig werk deden. Waar je niet veel voor ho ho hoefde weten. Als ze maar hard kon werken. Kijk natuurlijk waren al die arbeiders niet dom. Natuurlijk zijn jullie niet dom. Ik loop jullie nou een beetje op te volken, Maar ik bedoel, kijk, domme mensen heb je overal, die heb je ook onder de rijken. Net zo goed, kijk maar naar Rutte, die gozer die heeft gestudeerd tot en met, die heeft zelfs ver, zo ver geschopt dat die minister president wordt. Maar het is gewoon een lul. Het is gewoon een klootzak. En trouwens, de rest van het zoetje ook. Want het valt me wel op, toen die manmoedwet werd ingevoerd, dat het onderwijs ineens... Flink naar beneden ging. Het valt me wel op dat die generatie die in de jaren zestig nog op school zat. Hè, zoals ik zelf ook. Dat moet ik mezelf ook aan toerekenen. Euh, die generatie heeft nu de macht. De politieke macht. De meeste althans. De jongeren onder hem die in de politiek zitten. En die maken nou een zootje van. Kijk, die hebben nooit geen armoede gekend. Maar dan ga ik weer afwijken. Naar... We hebben het over het klootjes. Wat is nou een dom klootjesvolk? Nou ja, je hoeft er niet op neer te kijken, want iedereen is zoals hij is. En of je nou dom bent, of slim, of superslim, of superdom, of je bent Mongool, of je bent professor, doctorandus, minister, president, koning, koning, of weet ik veel wat, uh, je bent wie je bent. En dat geldt ook voor homo's, lesbo's. Eh, dat geldt ook voor eh, leerfeticisten, strontkauwers, eh, drollemappers en eh, platzaaikers. Maar goed, dat maakt niet uit, lieve mensen. We gaan eerst even een muziekje draaien. Dan ga ik even bezinken van wat is nou het klootjesvolk? Is dat nou een domme, domme arbeidersvolk? Eh, zoals vroeger dan gesproken werd... Over het gewone volk. Of, of, of is dat eigenlijk gewoon een, maar een. Maar ja, een aanduiding van bepaalde bevolkingsgroepen die heel snel met hun vooroordeel klaarstaan. Waardoor Hitler aan de macht is gekomen ondertussen. Kijk, ik vind als mensen de boer lopen de boel over op te stoken. Kijk, en dan kun je wel de gaan lopen. Van ja, wa, maar je kunt ook zelf nadenken en ook die dingen onderzoeken... door te gaan naar de bibliotheek of te kijken op het internet... of dat wel te weerleggen is wat Hitler over Joden zegt. Natuurlijk is het allemaal onzin. Maar ik bedoel, kijk nou Geert Wilders, ik wil hem niet vergelijken met Hitler. Maar die, die hoor ik alleen maar ouwe rouwen van moslims. voor mij weet die gozer gewoon niks anders. En een oplossing hebt hij ook niet... Nou heeft hij soms uh, sommige dingen best wel gelijk. Maar ik vind hem zo doorslam. Hij slaat zo door. Maar ik ga een muziekje opzoeken lieve schat. Lekkere stoete, schatjes, Lekkere drollen van me. En als je dat niet leuk vindt. Nou ja dan heb je gewoon pech gehad. Maar de volgende nummer. Gaan we nu draaien ja. Daar komt die. En dat is een prachtig nummer. Bij Le met Gates. Daar komt ie. Een prachtig nummer. Beleveur met, uh, met Gates. Oké. Okay. Ja mensen, we, we hadden het over het klootjesvolk. Wat is nou het klootjesvolk? Nou, volgens mij zijn dat niet... Uh, uh, het hoeven niet al uh, tokkies te zijn. Het zijn het meestal ook wel. tokkies zijn meestal domme mensen. Jullie kennen de familie Tokkie wel. Nou, jullie weten wel hè. Ze zijn populair worden bij Pawnet. Nou, Ik snap niet dat ze aandacht... Besteden aan dat soort gaaijes. Maar goed, je hebt asocialen onder elke volk, onder elke religie, onder elke uh, dingen, heb, je, heb je wel van die tokkies, weet je wel. En ik hoef uh, geen, uh, geen wijken te noemen bij de naam. Want weten jullie zelf allemaal wel, wel of in Amsterdam woont of, of in Den Haag. Of in Groningen of in uh, Eindhoven of in uh, weet ik veel waar vandaan. He, of in Middelharnis, of weet ik veel. Pff, het, uh, uh, uh, ja, overal heb je gaai's dan uh, heb je wel achterbuurten. Mocht mag je niet meer zeggen, dat zijn achterstandsbuurten. Maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen achterlijk of asociaal is. Of zo, uh, die daar wonen. Natuurlijk niet. Maar, uh, ja, weet je wat het is? Uh, <coughs> Kijk... Uh, wat, is, uh, wat mij betreft, uh, volgens mijn inzicht... Ik zeg niet dat dat zo is, maar wat ik vind... Dat zijn mensen die tot uh, een beperkt niveau kunnen meepraten over dingen. Die weten totaal niets over politiek. Die lopen alleen maar stom te zwammen. He, die weten niet eens waar het over gaat. Nou, over een voetbal ja, lopen ze alleen maar de televisie na te lullen, weet je wel. Dus daar kunnen ze ook niet echt over oordelen. Dus zo achterlijk zijn ze nou niet dat ze er wat aan kunnen doen hoor. Die mensen moeten er ook wezen. Onze lieve heeft geen vreemde kostgangers. Wat dat betreft. Maar van die mensen... Ik heb het niet over mensen met een beperking. Hè. Ik heb het gewoon over het echte domme mensen. Die, die je eigenlijk uh, wel kwalen kan nemen dat ze zo dom zijn. Gewoon omdat ze niet verder kijken dan hun neus lang zijn. Domme klootjesvolk dus. Nou, dat zijn mensen die, de, die kijken elke dag naar de televisie. Dat zijn meest, de meest domme mensen die heel veel tv kijken. de mensen die de hele dag zitten te chatten. En niks anders te doen. En die zitten de hele dag met hun mobieltje te spelen. En dat zijn allemaal onzinnige dingen waar ze mee bezighouden. Of ze hebben het maar alleen maar over voetbal. Of alleen maar over auto's. En als ze over politiek lullen, lullen ze alleen maar uit hun nek. En dat maakt niet uit of ze links of rechts uh, zijn. Ze lullen allemaal dom. Klaar. Huh? Dat zijn meestal die mensen met extremistische ideeën. Die zijn vaak heel dom. En dan heb je ook een elite die een beetje dezelfde denkbeelden hebben. En die maken daar weer misbruik van. Om bepaalde bevolkingsgroepen uh, in een kwaad daglicht te stellen, Zoals de uh, nationaal Socialisten vroeger voor en tijdens de oorlog... En die mensen heb je nog. Alleen, de mensen zijn natuurlijk allemaal geschrokken. En die zijn natuurlijk wakker geworden. Maar het klootjesvolk, ja. Het klootjesvolk. Dat zijn mensen die, die geloven alles wat de pers vertelt. En kritische, bijvoorbeeld je hebt op internet gelukkig. Dankzij het internet. Het internet heeft veel rottig uitgebracht. heeft heel veel banen naar de kloten geholpen. Maar hij heeft ook heel veel mooie dingen gebracht. Je kan, zoals met dit programma, openlijk en vrijelijk alles aankaarten. Alleen het is zo versnipperd. Je moet gewoon weten waar je naar moet luisteren, bijvoorbeeld. Weet je al? En niet die onzinnige dingen over de Bijbel of over God. De kerk. De Bijbel houdt de mensen ook dom. Want er zitten een hoop dingen in waarvan ik denk, nou... Nou, dat zou best wel zwaar kunnen zijn. Maar er zijn ook een hoop dingen in die gepikt zijn. En gepikt. En het gaat niet alleen voor de Bijbel hoor, ook voor de Koran en voor de Torah en alle andere. Zo gejat van andere culturen. En dan. Hè, uh, ik had een keer een collega die zei: uh, Ja, uh, dat mijn naam, hè, mijn doopnaam, Jacob. dat is een moslimnaam. Ik zei: Nee. Ja, ze zeggen het is een christelijke naam. Nee, het is eigenlijk een joodse naam. Ja? ja, Jacob uh, was in de tijd van het Oude Testament. Het is een Joodse naam van oorsprong, maar de christenen die zeggen: nee, het is een christelijke naam, en een moslim zeggen: het is een moslimnaam. Het klinkt iets anders, maar het is eigenlijk dezelfde naam. Nou, daar heb ik zoiets van weg met al die religies. Iedereen moet lekker zelf weten wat hij gelooft. Daar gaat er niet om. Ik zeg, weg met die religies. Denk een beetje na, jongens. Kijk, die dominees en al die je weet weten ook wel dat de Bijbel bullshit is. Maar het is een erom. Vroeger was het een roeping. Als er een, een, een, een baantje daarnaast om van te leven. En ze verdienen als dominee of postoor. En dan mag een rode cent. Ja. En, en nu, nu verdienen ze eraan. Dan worden ze betaald uh, door de gelovigen. Goed, uh, iedereen moet lekker zelf weten wat hij gelooft. Maar ik geloof niks. Ik, ik, ik vind het allemaal onzin. En ik vind dat de religie en als algemeenheid, en niet alleen de christenen, uh, heel veel uh, bloed hebben laten vloeien. En uh, ook uh, de politiek uh, vroeger en, en nog steeds eigenlijk misbruik maakt van religie. ...en oorlogen veroorzaakt. Gewoon voor de macht. Maar dat klootjesvolk, dat gelooft dat allemaal, weet je wel. Die gaan dan naar de moskee of naar de kerk... ...en dan gaan ze zich opfokken door zo'n idioot. En dan gaan ze naar Syrië. Of ze sluiten zich aan eh, bij die of bij die... Of eh, nou, dan schieten ze weer eens een paar moslims dood. Of een paar christenen. Of een paar ongelovigen. Nou, voor hen zijn er allemaal ongelovigen alles wat niet gelooft. Wat er zij geloven. Eigenlijk zijn het egoïsten die alleen maar op zichzelf denken. Nou, daar heb ik zoiets van. Ik wil met jullie allemaal niks te maken hebben. Hè? Ik bedoel, doe lekker je eigen ding. Maar bemoei je niet met mijn zaken? Dan ga mij ook niet de wet voorschrijven, Want dan word ik bloedlink. Dan worden bloedlingen natuurlijk effektjes daar daaraf de Helzijnsels op je dak. Echt. Want daar wil ik het ook een keer over hebben, over motorclubs. Ja, ze zeggen dat criminelen zijn, maar ik vind ze toch wel indrukwekkend, weet je. Het heeft wel iets van. Is iets wat, ik, wat mij trekt aan, weet je? En uh, ja. Het heeft wel wat, weet je. Kijk, dat, dat, dat sommige motoclubleden eh, domme dingen doen. Ja, eh, ik bedoel, ik wil nog niet zeggen dat, ze, dat die hele club fout is, ja, toch? Ja. Er zijn ook motorclubs die helemaal geen criminele activiteiten hebben... die toch eh, in een kwaad daglicht staan. Omdat een paar strafblad hebben die al 20, 30 jaar nog niet... ...één gekke of foute dingen hebben gedaan... ...en dan worden ze van... ...ja, maar jij hebt een straflot. Ja, Hallo man, ik heb al sinds 1982 niks meer gedaan. En dan word je lid van een club... ...en dan is ze een criminele motorclub ...omdat de helft ex-crimineel is. Nou, een ex-crimineel... wat zegt ni voor niks ex... ...is geen crimineel meer. Kijk, als je zo bekrompen denkt... ...dan behoor je bij mij tot het klootjesvolk. Net als die politici. Het is allemaal klootjesvolk. En die regeren over het elitevolk eigenlijk. Daarom zijn er steeds meer mensen die VVD stemden. Die niet op de moeten VVD stemmen. Hm? Nou, de PVV bijvoorbeeld, die groeit met de dag. Nou, ja, die mensen hebben ook allemaal oogkleppen op, want ze weten niet wat de heer Geert Wilders allemaal in petto heeft. Zo willen ze, ja, zo zal je ambtenaar wezen. Dan heb ik het niet over hoogambtenaar, maar een klein ambtenaartje is allemaal bijvoorbeeld. Bij de reiniging werken. Of, je, of weet ik veel wat. He, of, bij, uh, of gewoon een kantoorbaantje met uh, 1800, 1900 euro in de mand. He. Die stemmen dan PVV, maar ze willen dat juist af. Ze willen van die ambtenaren dingen af. Ze willen dat de elite ambtenaren zijn. De PVV jongens, uh, ja, ik heb er ook over zitten denken. Zal ik er wel of niet op stemmen? Maar uh, als je uh, door onderbuikgevoelens op een partij gaat stemmen, doe je het niet goed jongen. Dan kun je bij het helemaal niet gaan stemmen. Of stem dan op de partij die toch, ja, denk, nou ja, dat stem ik maar op de dierenpartij. Hè. Dus, uh, er zijn mensen die weten niet meer wat ze moeten stemmen. En die denken, nou die dierenpartij, pst, dan stem ik daar toch op. Stelt toch niks voor. Of op de oudere partij. Die stellen ook niet veel voor, uh, volgens de opinie. Nou, daar kan je lelijk in vergissen hoor. Want kijk kan je de een omroep Max, 350.000 leden. Hè? Ja, na tien jaar. Nou, en uh, je ziet wat voor prachtige programma's die mensen maken. Nou, pet je af hoor. Hey, nou, dat zijn geen mensen die bij het volk horen. Tuurlijk komen ze voor hun eigen belang op. Maar we worden allemaal hopelijk een keertje oud. En ik vind het ook niet leuk als je door de publieke omroep en de commerciële omroep uh, met de nek wordt aangekeken. Dat ze alleen maar denken aan de jongeren. Eh, want wat is het er, hè? Kijk, uh, ja oké. Okay. Mensen, hierbij sluit ik de boel af. We gaan nou lekker uh, nog één muziekje draaien. En die duurt iets van 18 minuten, weet ik veel wat. Uh, we zullen zien. Nou, dat, dat was het. Uh, ik zou zeggen tot de volgende week dan. En ga lekker genieten van het volgende muziekje wat ik jullie nu voor ga schotelen. En uh, ja jongens. Uh, ABN Vibes. ABN Vibes. Gemixt. Door Jacco, mijn vriend Jacco. Mensen, tot de volgende week. Dit was Tietje voor Aloha Radio, Podcast Radio, week 42. Doei!